Waterbal moet met het Rwes journaal. In Mali is voor de tweede keer ebola vastgesteld. Inmiddels overleden verpleegkundigen in de hoofdstad blijkt de ziekte gehad te hebben. Waarschijnlijk is ze besmet toen ze een zieke uit Guinea behandelde... waar al ruim duizend mensen zijn bezweken aan ebola. Het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte is voor de zekerheid gesloten. Een arts die ook symptomen van de ziekte heeft is in quarantaine geplaatst. Vorige maand was het eerste geval van ebola in Mali. Een meisje van twee overleed eraan na een bezoek aan Guinea. Defensiepersoneel dat ziek is geworden door giftige verf krijgt een schadevergoeding. Dat zei minister Hennis tijdens een kamerdebat over het gebruik van de kankerverwekkende groomhoudende verf. Zeker 225 medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden doordat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Voor het eind van het jaar wil minister Hennis de schadevergoedingen hebben geregeld... De vergoedingen zijn voorlopig omdat het onderzoek naar de groomhoudende verf nog tot twee jaar kan duren. Een veiligheidsadviseur van president Poetin heeft gewaarschuwd dat de Baltische staten bij een eventuele oorlog tussen Europa en Rusland worden weggevaagd. Hij zei dat in een interview met de Zweedse televisie. Dat land heeft volgens hem niets te vrezen, maar Letland en Estland wel. De Letse ambassadeur in Zweden zegt dat dit soort uitlatingen de spanningen met Rusland alleen maar erger maken. Minister Ascher laat onderzoek doen naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren over Syriëgangers en IS. De minister is geschrokken van een enquête van Motivaction. Daaruit blijkt dat 90% van de jongeren Syriëgangers ziet als helden. PVV-leider Wilders wil snel een debat met de minister. Het weer vannacht zijn er wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen. Het wordt ongeveer 12 graden. Tip. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Oh.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 www.zfmzandvoort.nl I do, I do.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 One day we're gonna get so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 Over koetjes, voetbal en de lot op water. Nou, dag tot ziens, dat je het ga je goed. Komt en we springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Of zij, of zij, of zij, plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke ongelofelijke haast. Of zij, of zij, of zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.